Het derde, derde vers. Het dertiende vers. We noemen het. Gedeelten uit Gods Heilig Woord te lezen, en wel de profetie van Amos, en daarvan het derde hoofdstuk. We noemden Amos 3. Hoor dit woord dat de here tegen jullie dus spreekt, gij kinderen van Israël, namelijk tegen het ganse dat ik uit Egypte land heb opgevoerd, zeggende. Uit alle geslachten des aardbodems heb ik jullie dan alleen gekend. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden over jullie de bezoeken. Zullen twee te samen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn. Zal een leeuw brullen in het woud als zij geen roof heeft. Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheffen, tenzij dat hij wat gevangen hebben? Zal een vogel in den strek op de herde vallen als er geen strek voor hem is? Zal men de strek van de aardbodem opnemen als men ganselijk niet heeft gevangen? Zal de zijn in de stad geblazen worden dat het volk niet zitterde. Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet. Gewisselijk de Heere zal geen ding doen. Tenzij hij zijn verborgenheid. En zijn knechten de profeten geopenbaard hebben. De leeuw heeft gebrood. Wie zou niet vrezen. De Heere heeft gesproken. Wie zou niet profiteren. Doet het horen in de paleizen te Asdod. En in de paleizen in Egypte land. En zij verzamelt u op de bergen van Samaria. En ziet de grote beroerte in het midden van haar. En de verdrukkers binneninnaar. Want zij weten niet te doen wat recht is. Spreekt de Heere. Die in een paleisje schat te vergaderen. Door geweld en verstoring. Daarom zo zegt de Heere, Heere De vijand en dat rondom het land. Zal uw sterkte van uw nederstorten. En uw paleizen zullen uitgeplunderd worden Al zo zegt de heren, Gelijk als een eder, twee schenkelen Of een stukje van een oor uit de leeuwenmuis red Al zo zullen de kinderen Israels gered worden Die daar zitten te Maria in de hoek van het bed en op de sponden van de koets. Hoor en betuig in het huis Jacobs. Spreek de Heer, de God, der Rijkschijver. Dat ik ten dagen als ik Israëls overtredingen over en bezoeken zal, Ook bezoeking zal doen. en en de Spreek de Heere <coughs> laat ons vooraf om een zegen vragen over dit onze samen zijn, ach Heere, u kent ons niet zonder alle bovensta. We zijn allen hetzelfde geworden. Want we zijn allen u kwijt. En daardoor de zonde hebben we alles verloren. En u is er in ons geen goed meer overgebleven. Tot het allerminste toe. We hebben geleerd om kwaad te doen. En weten niet meer om goed te doen. Het goede dat kan. Alleen van u komen. Dat zou toch het allergrootste wonder wees. Als we daar nog mede vervuld mochten worden. Als u nog een gunste Van boven op ons neder zou willen zien. Er is niemand. Die zegt dat ooit waardig komt te maken. Maar u mag nog redenen nemen. Uit uzelf. Het mag u nou braken, onder de laag hangende oordelen, in deze bange en benauwde tijd, waar we in zijn verkeerde, om u zelf nog in niet de gezonde geëid worden, te worden, en dat alleen tot de roem van uw grote en lieve na. U zijt en blijft toch dezelfde gisteren en heden, en dat tot in alle eeuwigheid. maar we dan zo nog een oude beurde zee. Van u af mag smeken. Alleen uw inkomsten. Die is, het, die is het die het heil kan volmaken. Alleen uw inkomsten. Geeft uitkomst. En dat doet alleen alle duisternissen wijken. En dan moeten alle vijanden op de vlucht. Als u in onze aarde komt te triomferen, Als zou dat dan al wezen maken in deze uren, dat u nog de verrassen, als een verrassend wezen, dat we dan verwijderd mochten worden uit louter genade, en dat we geopende toegang tot uw genade troon te maken vinden, om dan met alle noorden, En met alle behoeften, met alle ellende en alle bekomenissen. Nou tot u de toevlucht mag nemen. Om in alles nou door u geholpen te maken. Worden. Omdat we alle van die ware arme pedelaars gemaakt mochten worden. En uw willen naden troon. Die je alleen op u komen te verlaten. En die alleen door genade op u mag leunen. Op u mag u steunen. Die nooit de erop rotsteen wiens werk alleen voorkomen is met u zullen alleen nooit beschaamd uitkomen want met u heren dan zouden we door dit leven kunnen maar ook met u zouden we uit dit leven kunnen zou u dan op plek en plaats voor uzelf in ons hart willen maken zou u ons allerhaarten dan willen en overwinnen door u alles overwinnen de genade O, u zijt toch die grote held, die machtig zijt om te helpen, en die machtig zijt om te overwinnen, dat u dan de hoogste plaatsen, nooit ons al raten zou inwilen nemen, de walen, in waarheid om u de levende we God, verlegen zouden mag om hier aan deze zijde van het graf. We nog om genade te maken leren smeken, Nu de weg voor ons dan nog geopend is Hij is nog niet afgesneden, heer. We weten niet hoe lang we hier nog maar deze aarde zullen verkeerden Zien we op alles, dan gaat het op het einde aan Dan komt het er voor ons ieder maar op aan Zoals arm ons, ons sterfelijke zil Nou als hem buitenuit zou de de leren dragen dan komt het er voor het ieder op aan. Om die enige namen die de gegeven is onder de hemel. Om die door genade te mogen leren kennen. Want daar is alleen behoudenis. En daar alleen zaligheid in te verkrijgen. Want u zijt tot jouw schoonste. al die kinderen. zo u zelf vernozen. In verloren zonder daar. Of zonder rest willen verheerlijken. Oh, wat dat van leven niet minder heren, En van een oude niet meer. Oh, als u een verloren zonder Ga zonder gaat lieven meer, Dan wij ze vanzelf u ook lief. Dan zijn ze vanzelf uw jankeleven. En dan kunnen ze het niet meer buiten uw houden. Oh, zou u dat dan ook willen doen? dat goddelijke werk uw genade nog willen verheerlijken dat we nog eens zullen te sterk kwam te worden en nog van die brede weg des verderft nog af kwam te halen en nog op die smalle weg des levens nog kwam te zetten maar ook op kwam te houden zou u dan uw wonder nog eens groot willen maken in het vervallen van de tijd maar ach, kon het ook wezen, dat uw volk ook nog gedachtig zou willen wezen. In het moeite vol van dit leven, dat ze nog eens een ogenblikje in uw verbreid zouden maken wezen. Dat ze alle nog eens verwijderd mochten worden, om in uw goddelijke wereld verslonderd te maken worden. Om in eens wel eens te maken worden. In de weg die u komt te houden, want als u dat doet heer, dan is alleen alles goed wat u doet. Want u kunt alleen die bukkende, die vernederende genade komen te schenken. U kunt alleen de uwe in waarheid en de schuld komen te brengen. Zou dat dan alles wezen, mag niet. als het u dan belagen komt, dat u de uwe dan alles in de laatste kwam te brengen. In die valleien van oorten, dat ze alles verwaardigd moet worden om als schulden van hun aan te kleven, om hun dan een zegen achter aan kwam te laten. dat we ons dat zo sterven vanwege onze zonde vanwege onze ongerechtigheid. O lieve koning, dat we dan niet naar een ander hoeven te zien. But I'm all in a little taller than I was <laughs> in a little kid. Oh, I'm all in a little taller than I was to we haar op bij voortgaat oh god wees mij zondag dat we niet met een ander bezig hoeven te wezen maar dan zouden we genoeg aan onszelf rennen oh dat u dat alles kwam te vergunnen heren oh dan zou er misschien nog hoop. en dan zou er misschien nog verwachting wezen dat u de hemel en nog kwam te scheuren en al nee de kwam te ingunsten en in ontfermingen, want alleen als uw volk zich schuldig zou komen te kennen, dan zult u aan uw verbond komen te gedenken. Oh, en nu zijn we hier samen gekomen om een woord te spreken naar de gelegenheid van de tijd waar we in zijn verkeerden. Oh, mochten we persoonlijk in ieder de drukken maar wat in onze harten ontvangen, hoe ver we weg zijn in alles. Om het nou eens recht te maken bewegen, te maken beturen. Om nog eens uit te roepen nou dat ons hoofd water warmt. En onze ogen nog eens springen uit de vatruimen. Om nog een van we waarheid in de laagte. Om de ruten mogen bukken. Overal te ontvermen. Zou u dan uw woord nog willen openen. Dat nou, wel willen ontslachten. Zou de zaken nog in onze harten willen wegreden. Dan komen we door alles alleen maar op aan. Dat we door uw lieve geest geleid mochten worden. Dat die in alle waarheid kwam te lijden. En kon het nog wezen. Dat die nog kwam te verblijden. Dat we niet tot ons oordeel hier. Waar je met elkaar wil gekomen hoeven te zijn. Maar morgen het nog. Tot ons eeuwige voordeel, tot onze eeuwige behoudenis. Nog maar wezen, ben dan de ernst nog. Op onze ernsteloze harten meer. Want al oh, we zijn zo ellendig geworden. Dat wij u al dat we de te ware ernst. De te ware eerbied. Die hebben we niet meer overgehouden. Maar zou u dan, dat nog eens in onze hart willen drukken. Die hoogheid van uw majesteit. Omdat we onze eigen nietigheid. de recht mochten beseffen. Omdat we recht mochten verontmoedigd worden. Voor uw heilig aangezien. En u weet het ook voor de ieder onze. Hoe we opgekomen zijn. Als zouden we nog opgekomen. Maar geweest. Die een ware honger. En een ware dorst. Naar uw voortkomen te hebben. Zou je die dan alles wel vervullen. En zouden we nog lezen? mannen. Die met raadselen en knopen bezet zijn. O u zei dat die meerdere Tania. Die zeer gewenste man. Die die raadselen kunt ontbinden heer. Die knopen kunt ontbinden. En die raadselen nog kunt lossen. Dat is voor u maar geen wenk van uw oude boog. U zei die ene verzonnen dat zijn. En als u in de zielen nog komt te gaan Dan komt u alle duisternis Komt u te verdrijven Dan komt u alles op te klaren En dan komt u het met uzelf Dan nog alleen wel te maken Kon het dan nog wezen Dat u dan al zo met uzelf In ons midden zou willen wonen Werken en tronen Dat u onze gedachten nog gevangen kwam te nemen Want al die gedachten van ons zit. Die gaan overal heen, alleen niet naar u toe Maar zou u ze gevangen willen leiden Zou u nog opmerkend merkzaamheid willen schenken Dat opmerkend al beter is dan offeranden, Maar zou u ook al uw volk En al uw knechten op het rond der Nog willen bezoeken in deze donkere dagen Kon het nou wezen, hou al de uwe nog Bij de moed en houd en bij de krachten Ach, vervel ze nog met u zelf nog leven en de zielen, uw gunstgenoten, sterk en ondersteunen, ze nog van onder eeuwige armen. Maar ook al uw knechten, die er ook weer voor komen te staan, zou u dit ook door willen helpen, Kan het al wezen onijkelijk, die regen des geestes er nog over komen te storten omdat ze met het uwe nog vervuld mochten worden Dat ze uw woord naar met vrij En blijmoedigheid uit zouden maar gedragen en Zo weet u heer, Alle die op uw helpen zijn wachtende Ook alle die in moeite en wegen verkeerde zijn Kon het wezen dat u die druk wegen Nog zou willen heiligen Het mede willen door werken ten goede ook alle weduwe en weduwe naar en stand In alle moeite en in alle eenzaamheid. Heer maak het nog met u zelf wel. zo u als een verrassend wezen. Dan ook willen verrassen met uw goddelijke daden. En hebben we dan zo ons adem wegzinkend vaderland. Nog aan u de heerlijke U weet het, weer. Veel beter dan wij het weten. Hoe ver alles weg is. Hoe donker alles te staat. Hoe de zonde hoogtijd komt te vieren. Op het verschrikkelijk te wijzen. Maar al u weet het ook weer. Hoe de kerkelijk bij staat. Oh, dat er zoveel twist, Dat er zoveel tweedracht gevonden wordt. Oh, die een behoorde te wezen. Die tegen mijn de op komen te staan. Komen mijn kander komen te verbijten. En mijn kander komen te vergeten. Oh, zien we dan op alles. Waar moet dat dan aankomen he? Maar we weet het ook. Hoe het eruit zullen bij staat. Bij ieder geval. Oh, dan zijn we zo ver weg. Van alles heen. Oh, zouden dan. Door een adem het Verderland. Dan of verwacht ik er zal er nog verlanging van onze vrede de we wegen, Dat u het oordeel naar uw goddelijke raad nog kwam te volvoeren en uit te staan. Want de oordeel die zijn niet meer af te bidden. We weten niet hoe spoedig ze over ons heen zullen gaan. Maar hoe komt er voor ons ieder op aan? om onze armen, ons starf in, nog eens een buiten uit te maken dragen. O oh, mag het dan zo alles voor u neerleggen heden, kon het weten dat u ons eens levens kwam te maken, dat we nog verwaardigd mochten worden om als schuldige u nog dan naar aan te mogen kleven, aan te mogen lopen naar de waterstroom, dat u die geest der genade en der gebeden alles uit zou willen om omdat er dan onder de laagheid bedoeld is. Nog geweld gedaan, zal mag er worden Op het koninkrijk krijgt de hemel dat is dus het nemen zullen met geweld Of zou u dan dan zelf nog willen werken, lieve koning Door die werkingen van uw liefde geeft Maar we daar dan nog ontbeten Of we zien op aarde komen om dat nog te willen schenken Maar zo u ook ons nog willen helpen, heren u weet het wel op een loos we de bijstaan van een uit onszelf. Dat wij het niet kunnen, dat wij het niet weten. En dat wij het niet hebben, maar we het smijken. Of u het zou willen geven. We hebben het ons beloofd, lieve koning. Dat we het zou geven in de uur dat we het moordig hebben. Oh, en nu staan we er weer voor. Vraag dan op dat spoor, naar onze wankel in de gang zou u nog een lijnig vrij en blij moederheid. We willen geven om uw woord. Nog uit te mogen dragen. We u het dan alleen gaan, hem vinden. en ons allen uit. Dat we dan al door u gezegen, Door u geholpen mochten we. Voordat het voor eeuwig te laten. O gedenk dan nog. dat de grootheid uw warm hart te geven. Om Jezus wel alleen. Amen Geliefde medereizigers Naar de nooit meer eindigende eeuwigheid We zijn allen op reis En onze reis Dat is een korte reis Want bij de eeuwigheid vergeleken Ach wat is dan de tijd dan is het minder dan niet gelieden. Dan is het maar een ogenblikje. O, oh, waar komen we dan onze kostelijke tijd mee te bezetten en mee te vervullen. O, oh, wat leven we dan toch roekeloos met onze armen onsterfelijke zielen geleden. Want we zijn alle voor een eeuwigheid geschapen. En daar moet je niet licht over denken, oh nee. Dat kan eigenlijk nooit in geen woorden gezegd worden. Wat een mens is, wat het zeggen wil, om mensen te weten. Dat heeft nog nooit iemand kunnen zeggen. En dat zal ook nooit iemand kunnen zeggen. Want we hebben wel een begin. Maar er zal nooit geen einde meer aankomen. In die eindeloze eeuwigheid. Dat woordje eeuwigheid, dat zal voortgaan en dat zal duren in de eindeloosheid. Daar kunnen wij met ons verduisterd verstand geen begrip meer voor krijgen, geliefde. Maar oh, dan moet ons verstand voor geopend worden, om daar een levendig besef van te ontvangen. Wat dat wil zeggen, dat woordje eeuwigheid. Dat we naar de eindeloze eeuwigheid komen te reizen. En al we hebben alle gezonde verliefd, Nu we allen hetzelfde van orde. Om door God tot God bekeerd te worden. Ook in het bangen van deze tijd. Waar wij in zijn verkeerde. Dat de oordeel God zo laag komt aan. Vanwege onze zonde. En vanwege onze ongerechtigheid, Als het ooit een tijd op de wereld geweest is. Dat het bang op de aarde werd. Dan is het nu wel een zonder. zie we op alles dat kan zo niet blijven. Oh als God de zonde moe gaat worden verliezen Waar zullen we dan aan gaan komen. Gods molens die malen wel langzaam. Maar ze malen ook zeker. Want God kan de zonde niet doden. Die langmoedigheid Gods en die mij, Die is wel oneindig. Maar er komt een keer een einde aan. Want God moet de zonde straffen. En hij zal de zonde nog straffen. En dat met tijdelijke. En maar ook met eeuwige straffen. Oh wat zal het dan wezen. Als de Heer het door komt te trekken. Met zijn oordeel? en met zijne rechter waar we al zoveel voor gewaarschuwd zijn geliefd maar ach, dan hoeven we niet naar een ander te gaan maar dan kunnen we wel bij onszelf blijven, hoeveel zijn we al gewaarschuwd maar hoe komen we er dan nog thans overheen te leven oh wat we zijn we dan roeken los nou is er een, een ernstige tijd zijn verkeerde en bij zelf. Maar niet anders dan ernsteloos gewaar komen te worden Als we terecht mochten bezien waar we in zijn verkeerde geleden Dan zouden we in paren ze over de wereld komen te gaan Voor onze eigen personen, voor onze arme, onze sterfelijke zielen Maar ook voor de zielen van onze nabestaanden En voor de zielen van onze medemensen want geleden als we het zelf komen te gevoelen, dat we we moeten. Als we het zelf komen te gevoelen, dat we onder de laag hangen, de oordelen komen te verkeeren, Dan voelt de mens het ook voor zijn medemens aan. En als de wereld hem dus er zijn ogenblikje mee komt te bezetten, oh, dan zou die ook zijn medemens wel mee willen trekken. Dan zou die als het ware, ook zijn medemens, de ogen wel willen openen als het ware. Dat ze het al wat maar zien mochten, in welke grote nood en dood we zijn verkeerende. Want de ernst is wel groot, geliefde nood is wel groot. Maar het grootste nood is dat we het niet zien en dat we het niet opmerken. Onze grootste ellende is dat we onze ellende niet zien en onze ellende niet recht leren kennen. Want als we onze ellende recht mag zien en maar recht mag leren kennen oh dan zou er nog een roepen geboren worden om nog behouden te maken worden dan zouden we onze rechter nog om genade gaan smeken. waarom hebben we het nu niet zingen dan leven we maar zo klakkeloos daarheen om oh, mocht de heren nog over ons allen op willen staan en ons allen nog te sterk komen te worden omdat we dat waren dan goddelijke genade, wat ik niet missen kan geleden. Maar wat ik geen van allen missen kunnen, zal het wel zijn. Dat de Heere dat nog in ons oude hart zou willen werken. Dat we alle nog in baren zwijgen over de wereld mochten gaan. O, dat we alle nog eens verwijderd mochten worden als schulden. Aan Gods genade troon terecht te mogen komen omdat die beiden met een daniel te mogen leren kennen, oh die daniel die profeet die ging voor in het gebed geleden, die zei niet dat een volk gezonderd had nee, maar wij wij hebben gezond, die mocht voorgaan die mocht vooropgaan die ging zelf mee, want die had ook zelf, en althans lezen we niet van daniel dat die een ooit wende gezonden kwam te doen. Want hij leefde oprecht en hij wandelde oprecht. Maar nogthans, Daniel die kwam nog genoeg kwijt en hij Dat hij gewaar kwam te worden. Dat hij ook mede de maat mede vol had helpen zondigen. O mochten we daar alle nog maar eens iets van een ontvangen lief. Van die beide van een dagje om voorop te maken zelf uit de schuldigste. Dan hoeven we niet naar een ander te wijzen. Dan hoeven we niet meer over een ander te praten. En dan heeft een ander het niet meer gedaan. Oh, dan zien we de splinter niet meer en een ander zijn oog. Maar dan zien we de grote balk bij onszelf. Dan worden we zelf te groot grote schuldig. En ook oh, een leden, we kunnen het toch zo lezen. Van een Daniel welke een heerlijke uitkomt. De Heere die Daniel kwam te geven, want de Heere die kwam daar zijn goddelijke goedkeuring zo duidelijk over te geven, want die kwam Daniel aan te spreken, als die zeer gewenste man. Weet je waarom de Heere Daniel zo aan kwam te spreken? als die zeer gewenste man omdat hij dat zeer gewenste werk van zijn eigen erin zag want Daniel die was in zichzelf weer ook niet zeer gewend dat was ook een verloren Adams kind dat wij allemaal geliefden, maar de Heer zag dat goddelijke werk in Daniel en dat kwam hem te behagen dat Daniel dat is een schuldige voor God in de stof kwam te liggen o geliefde, daar heeft nu de heren zijn behagen aan, o dan in deze uur Alles nou allemaal, maar allemaal Nog eens iets van mager opvang, opvangen Om diezelfde beden Van Daniel te mag Leren bidden Oh die van Daniel Die moedige smijkeling Oh heren Oh heren vergeef, o wat kwam dit ook uit de diepte Van zijn ellenden op Wat kwam dit ook in zijn schuld op Want hij had vergeving nodig Oh heren maar kom op vertraag niet, en o Heere doe het dan u zelfs wel. daaruit vandaan, dan zou het alleen nog kunnen geliefden o dan zou de woord naar nou de genade kunnen worden, hoe ver we dan ook in alle zijden weg zijn dat die smeeking die beter bij ons allen nog meer gevonden, zomaar geworden dat worstelen en de genade troon, o Heere doe het dan op u wel, wil op uw grote naams wel? want de Heere die heet hetzelfde beloofd dat het net aan het werk genade dan we aan het dood gaan tot aan de voleinding de wereld dat is dat dus ook zo uitgekomen in die psalm die we opgezongen hebben ik zal de eerschappij doen duren bij u oh dan komt die grote ik die overste lijst maar mijn volleinde is verloomd te spreken, die de macht heeft van zee, tot aan zee en van de rivier, tot aan de einde der aarde, oh dat hij. Zolang de hemel zelf op vaste bij staat, dan zal de heren dat waar de goddelijke genade tot nog voordoen gaan. De verkiezingsbesluit geliefde, dat is nog niet leeg gebaard. De legde nog onder, met zegels en verheed de verkiezing. En al mogen dan maar geschonken maar God, dat er nog eens een waar gebed geschonken moet worden, voor die jongste bruid van Christus. Dat is die bruid die nog toegebracht moet worden, die wel geboren zijn, maar dan niet geboren zijn. O, mocht aan deze buige dagen de Sion niet in bochten, die dan nog eens arbeid mag ontvangen. En de genade tronen, God, dat Sion nog eens weeën zou mogen opvangen. En dat de zonen en de dochteren nog een buig worden we ogen liefde dat het zo stel is aan de alle zijde Dat is niet gods Maar dat komt Omdat de kerk zo ver van de plek af is En omdat we zo ver van de plek af zijn geliefd Daarom kunnen we ook onze medemens Zo makkelijk maar laten gaan Naar de eeuwigheid Want als we toch op de rechte plek mochten wezen Dan zouden we toch geen rest kunnen hebben Voor onze medemens als ze toch ook dat grote gevaar Dan zouden maar Waarom nog die eeuwige toorn, Gods de Mager opvliegt, want we reizen naar die goddelijke toorn, toen wil ik daarom bekeerd komen te sterven. Buiten Christus, dat zou wat wezen, en dan alleen dat onuitbewustelijk vuur geworpen te worden, waar die warm niet zou sterven, en dat vuur dan juist gebluspen wordt. O, mag de Heer, dan een de harten van de zijne nog eens opwellen, bent, want dat het nog eens nood zou maken. Worden. oh geleden dat het nog eens waar zal maar geworden op uw nood geschreven deed grote wonder deze ik hemelse wonderen als oh, in de natuur naar nou, water op zanden benauwdheid dan wat ik geen kind ter wereld geboren maar zo is het ook in het geestelijke als er weer eens een kerk eruit wil gaan breiden dan geeft hij eerst bij zijn zioen de ware zeeën de lastelingen want als God van plan is om wat te gaan schenken dan komt hij nu is de naad te geven, omdat er gewasteld zal worden aan de troon Want hij is de voor, op het gebed. Hij doet het niet om het gebed geliefd, maar dat gebed komt hij zelf te kijken. om mocht die grote voorbidden ons we dan nog willen bedienen, dat we dan nog even bediend mochten worden, omdat we nog vervolgd mochten worden met die geest en genade en met die geest en gebeden, dat die die nog in ons kwam zochten, of dat het alles nog zou mag strekken, tot de heer en verheerlijking van zijn grote en lieve naam. Ach geliefde, zolang dat de hemel nog op zijn vaste pijlen staat, dan zullen de toon nou liggen onder het zegel der hevige verkiezing. En dan zullen we er nog wel verkorenen toegebracht moeten worden. Maar o oh, geliefde, we komen er voor ieder onze persoonlijke paan al oh, wij daarbij maar geboren, dan oh, dat we dan nog geen rust van de wenden wat halve mensen zullen voelen. En dat we dat we aan de gekomen mochten zijn. Dat we door God opgezocht mochten worden. Dat we in waarheid en uitverkoren en waren geweest. Dat, dat die valse rust bij ons al nog eens opgezet zou worden. Want het is allemaal van nature, maar valse rust. Gezien de vader zijn verkeerde over. We well, leven als het ware op een vulkaan, want well, het is een tijd te today, reden deze avond, en dat kan niet gezegd worden. Hoe ernstig als het de bijstand van alle zijden En wat is nu een vulkaan? Een vulkaan die kan die alle kool van blik, kan die losbarsten. En armen, arme medereizigers. Als die los gaat barsten, waar moeten we een afschuiling vinden. Buiten hier en in de aarde daar behouden is? Al in de dagen van Noah, dan hadden ze er ook geen macht om wat Noah want de predik, de ook, van te prediken. Dan zijn ze ook wel gewaarschuwd. En hoeveel zijn wij aan de maar geliefden? Maar in de dagen van de Noorddeur is op mijn net, of er niks aan de hand is, Oh, wat leggen we dan alleen, van onszelf geliefd? We hebben niet een woorden uit te drukken, onze versteendheid. onze haatheid en onze ongevoeligheid. Die geestelijke doodstaat, die is niet in woorden uit te drukken. Gods vrouwen, die moeten dagelijks heen komen te leven en te beleven. Wat bij die aan die leven en alles. Die worden alle dagen in de dood overgegeven. Maar die kunnen het maar te beleven. oh Die kunnen wat tijdiger worden. Dat ze als waren met een lijk op de rug komen te lopen. Dat ze die verdummelende vrouwen kunnen de lucht van de zelve overal de komen te lopen. Ze zouden het als wel van zich af willen doen geleden. Maar ze kunnen het niet van eraan doen. Omdat ze het mee kunnen te draaien. Omdat we een weggaande zonder en de, zon de dood om kunnen te draaien. Wat is die doodstaat dan toch diep? Wat is die toch ellendig? Wat is die versteendheid dan toch gruwelijk geleden? Dat alle die waarschuwingen die wij al nou gehad hebben. wat wat is dan al ons de kosten gelegd? Dat die nu alle steen allemaal tegen ons afkomen te stuiten dan we dat van ons afkomen te leggen oh wat zal dat dan strak in het oordeel dat verzwaarding van ons oordeel weigeren wij de reine. O, oh, de mag nog een haast geboren worden, om ons leven, zwil, want wij zullen het zwaarste oordeel ontvangen. Wij hebben de weg geweten, maar dan die weg geweten en die niet bewandeld, die zullen met dubbele slagen geslagen worden, dat zal toch wat uitmaken in de eeuwigheid van liefde. O, oh, mag het dan nog wezen, zorg er dan zijn de stemmen nog heen door. Om je hart het dan niet te verraden. Wel nog je te maken laten lijden. Dat die waarachtige bekeringen. Nog eens door zouden maken breken. Maar nu komt de heren zo te zeggen. En dat 13e vers van Psalm 89. Waar ook mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. Och dat dat zijn de kinderen gods. Dat zijn degenen die door die lieve geest bearbeid worden. Die komt op zalmest hier aan te spreken. Oh, dat die de zuiveren wat komen te verlaten gelieven. Dat is veel erger dan dat de anderen de wetten komen te verlaten. Weet je waarom dat veel erger is? Die zijn uit die diepte opgehaald. Die zijn uit die doodstaat uitgerukt. Uit die gevangenis, waar ze nooit meer uit hadden kunnen komen. En daar heeft vrij wereld uit vrije ontferming uitgerukt. O, oh, geliefd, wat is toch een mens? Daarom is het zo veel erger dat zondigen die wet verlaten. Die kinderen dat de Heer zoveel goed aangedaan heeft, zoveel liefde aan heeft willen betonen, o geliefd. dat is verwerken, dat die die weg komen te verlaten. Oh en daarom, zo zijn het rechtsnoer van mijn rechterregeling niet kan baten, oh tegen alles, alle goede doen en er en dan toch maar tegen en toch maar doorgaan. Wat is toch een mens door de mens geweten? Ook naar de genade Dan moeten we elk ogenblik bewaard worden en bewaard blijven Wat anders dan doen we niet, maar niet anders Dat van de wereld afkeren. O, de zulke die moesten we wel we al voor de wereld komen te leven Die moesten wel, die behoorden wel de gehele leven voor de heren op te, op te offeren. Die heeft zo'n grote nood en dood. Bij aanvang weten om eruit verlost te wezen. Oh, die mochten wel met die, met die uit de tien geboden dat vast wel opzingen. Geen door het geloof in Christus krachten. Om die te maken doen uit dankbaarheid. O, oh, wat een dankbaarheid is de Heer dan. Niet aan de zijne verschuldigd. Hij had een ieder man. Tot zichzelf in een keer. Hoe veel komen we dan in alles kort. O, als we de schuld maar moeten zien geliefd. Waar was die hemel ook. Want hoe dan de gebeloorde gij liet dan niet te weten. Een heidelijke wandel in wandeling, godzaligheid. En waar we dan maar tot ons eigen een keer door te met ons. Dat persoonlijk bijstaat met het persoonlijk leven. En hoe het met ons persoonlijk staat in ons huiselijk leven. Hoe we het er dan aan brengen, hoe we dan niet anders snijden als schuld op schuld voor Dan maar door we roepen, en het treedt ook niet in het gericht en doen een verzoening over alle zonden en schouwt toch uw gezalde koning want anders dan kunnen we niet bestaan geliefd en waar oh, we dan tot onszelf heen keren hoe hebben we dan ook met ons aardig volk en land en vorst en nog te doen oh dan moesten we daarmee nog wel aan de troon naar de verbondelijk want we zijn toch ook hier in dit land geboren. We hebben toch ook zelf de maat mede voor alle bezondheden. gelie, wat zijn we dan? Toch ver van onze plek? En wat zou het dan van wezen als de hele dat we op die rechte plaats kwamen te brengen? Dat we tezamen samen nog eens mochten worden? Om in de schuld gebracht te mogen worden? O oh, geliefde, wat is dat een mens, wat is dat een mens geworden? Dat is niet om te zeggen, dat is niet om uit te drukken. De Heer die komt zoveel so nodig hingen en ons te kostel te leggen. En al tot op deze ogenblikken, want er is door de geweest. dat zo afkeerde dat de heren kwam te om nog thans maar weder. Gij weet de keer, en ik zal tot u weet de keer. O, oh, wat staat aan de Heer, tot op z'n nog, met uitgebreide armen, met onze maningen, tot als alles zo veren we zijn. Wat is die landmoedigheid en die verdraagzaamheid, wat is die dan groot geliefde, maar altijd staat er ook zo in, dat die psalm is komt te getuigen, ze zal hij als ze dan toch door komen te gaan, dan mogen zij geweest voor mijn straffen komen te blijven. Al de ware die zal de straffen dan het niet achter doen blijven, want een gelukkig zoon die die lief heeft, die zal die komen te castijden als die afkomt te keer. Al de andere die dat de Heer ze nog wel kastijden. Want als we geen als we geen, dus geen kastijdingen hebben willen, dan zijn we bastaarden. Maar dan zal de leren toch op betere tegenheden komen te houden. En ze liefst het centrum niet te zeggen, door welke diepte we nog heen zullen moeten. Oh, wij hoeven niet te profiteren. We mogen niet profiteren. Maar dit weten we wel, dat de oorlog God. Dat is staan te komen. Dat de hebben het ons geopenbaar Met de hemel van wolken. En een zwart worden van in de oorlog En we weten het oude en de natuur geliefd. Als we dan zien dat de hemel. zwart gaat worden. Van wolken en wit. Dan zeggen we dat weten we geliefde Dat er dan zwaar weer opkomst is. Maar zo is het nu ook geliefde. Zo staat het er nu ook, met ons arm Nederland bij. De hele die staat geweest om te komen met zijn oordelen. Ach, hoe lang het maar duren zal, dat weten we niet van duizend jaren. Dat zijn we de heren als ene dag, als de dag van gisteren. Maar nogthans geldt het wel voor ons allen, mochten we maar bereid wezen... Want we weten niet in wat uren de zoon des mensen komen zal. O geliefde, als die oordelen over ons naar Nederland zullen komen te gaan. En mochten we dan maar verwijderd maken. Om de te maken Om het wel wat vereerlijk te maken Maar dan kunnen we wel oprekenen dat het door benauwdheden in zal gaan. Maar Gods woord wordt wel bewaardig, dat de rechtvaardigen, die zullen nauwelijks zalig worden. Maar waar moeten dan de vaderlozen en de zondaren verschijnen geleden. Als de rechtvaardigen al nauwelijks zalig komen te worden. Maar dat is van de mensenkant geleden, van Gods kant. Dan zullen ze zeker zalig worden. Dan zullen ze dan door het vuur gaan. Dan zullen ze met een Daniel in de leeuwenkul komen. Oh, nogthans, met God, dan kunnen ze het doen. Want hij staat wel voor de zijn het ingeliefde. Hij laat ze niet opkomen. Maar daar nogthans niet vandaan. Dan gaat het soms wel door diepte tegen En hoe verder hoe verder we nu van de heren af komen te leven o daarom, daarom geliefde dat mag ons alle moordschrift ontwezen in zonder godsval, om maar nabij God te mogen leven want hoe dichter een ziel nabij de heren mag leven hoe met meer zal de Heer hem komen te beschermen en te beschutten als de oordelen over ons land komen te gaan. Dan kunnen we de ook zo gewaar worden bij die jongelingen die zich bij de Heer mochten leven, maar nog als de Heer wilden. Met hen in het vuur wezen o, de apostelen Die werden in de vervolging In de gevangenis geworst O, wie zou het zeggen, geliefde Dat wij niet in de gevangenis geworpen zullen worden Want het staat duidelijk in Gods woord Je zullen, ge, ge, ge zult gehaald worden van alle Van alle ontbijt naamswil O, zou het een monden lezen Als wij niet opgesloten worden, geliefde als wij niet aan de brandstapel Terecht van de koop. Steeds, oh, dat zal een wonder Maar Mijn ochtend, ochtend vertrouwen, denk dat dat ook in God woord En op mijn hebben we het ook gelezen. Als de brandstapels kwamen te roken, dat ze zingen, dat ze juichen, de brandstapel nog ging, oh, geliefden. Ze kunnen God niet uit het hart houden, geliefde. Ze kunnen wel veel benauwen, maar als God, als God het baas om een ziel te zegenen, dat kan niemand uit het hart te houden. Ze hadden die apostelen, die hadden ze ook opgesloten in de gevangenis. Maar we lezen zo en ze gewoon zo zongen, laf lofzangen. O, oh, wat het met de heren niet kan, dat kunnen we overal mee door. Geliefde medereizigers, mochten we de heren door naden, maar dat ons deel mogen krijgen, want dan alleen is de toekomst, dan alleen is de vooruitzicht, want buiten de heren, dan is er geen vooruitzicht, dan is er geen leven in, in zonderheid in onze dagen, waar alles is het donker en bang bij staat, en al, al zou het nog uitgesteld worden, al zouden we nog, met hoe ze leeftijd mag je bereiken wat niet zou gebeuren. Maar nogthans, als het voorbij is, en we hebben de heren niet tot ons deel, dan is het voorbij. En dan is het nog voor eeuwig voorbij. Want dan zal het voor eeuwig te laat zijn. Maar zo zal de heren de zijne, onder alle oordelen, de toch uitkomen te trekken. Uit die muil des leeuws, waar we allen in verslonden liggen. En nu komt u tevoren niet persoon persoonlijk maar op aan. over we daar wetenschap aan mogen we krijgen in het leven. Of die muil des leeuws mogen worden. Hadden we gedacht met de Helper des Heren. Nog een ogenblikje bij stil te staan. En we hadden u voorgelezen schriftgedeelte. Amos 3. En daarvan nader, het twaalfde vers het eerste gedeelte. Al zo, de heren, gelijk als een hadden twee schenken, of een stukje van oor uit het is maar, leven maar Al zo zullen de kinderen Israëls gered worden. Tot zover, we hadden gedacht met de op de Heere, ten eerste een ogenblikje, bij stil te staan het grote wonder, van nog gered te kunnen worden. En voor wie dat een wonder gaat worden. En ten tweede wie gered worden. Maar voor we dat overgaan, laat als eerst. dan nou me hebben we kan de zingen er wel van psalm 79 en daarvan het vierde en het zesde vers. <tie> de hoofdstuk dat Amos de straffen over Israël en Juda aan kwam te zeggen. Amos, dat was een oswedder, maar hij was van de Heere gesteld tot een profeet. De Heer had dat ambt op hem gelegd. Daar is de Heer zo vrij in, om dat op te leggen wie hij wil. Wij Zeggen dat kon beter op een redenaar gelegd worden. Als op een eenvoudige assenhebber. Maar nee geliefde. De Heer die wel zijn in het arme vredelijke. Omdat geen vlees ooit zal roemen. Och bij Azaf. Zo was het opgelegd. Die nood, die was hem opgelegd. En hij moest die gerichte gods. Die moest hij gaan verkondigen. of oh, wat komt de heere Dan. Aan een volk dat op de kosten te leggen. Ook in het eerste wel van ons, dat zo wonderlijk, waaruit Egypte land afgelost geworden was, dat de heren, zoveel wonderen aan betoond heeft. En nogthans, na alles, wat is dat volk dan weer ver verafgehoord? O, oh, zo ver van de Heer, dat het niet om te zeggen is, want we staan zo, de, en dat hoofdstuk drie dat wereld tegen jullie de spreekzij kinderen van Israël. Dus hij moest tegen hem kwam gaan profiteren. Hij moest de oordeel aan gaan zeggen dat het hem kwalijk zou gaan als ze zo voortkwamen te leven want dat de Heere gereed stond te komen met zijn oordelen en dan kwam als het volk zo aan te spreken uit alle geslachten des aardbodems heb ik jullie alleen gekend daarom zal ik de ongerechte over over jullie de bezoeken oh, het was een volk boven alle volken verkoren Waar de Heer het meeste weldadigheid aan heeft willen doen, alleen uit vrije wensen, heeft de Heer dat volk Israël er willen verkiezen. Niet omdat ze beter waren, maar daarom, omdat de Heer het behagen had om dat volk door wonderlijke wegen te leiden en zichzelf met hun in komen te verheerlijken. Daarom was het oordeel. Ook zoveel te zwaarder wat er nu op hem zal rusten. Daarom hij rust al zal gezegd. Zo is het ook voor een kind van God veel arger. Als die van de heren af komt te zondigen. Die de liefde Gods geproefd en gesmaakt heeft, Daarom wordt dat ook veel hoger aangeschreven. Maar als Amos dat hier de kinderen Israëls aan kwam te zeggen. Hoe kunnen we dat dan ook niet duidelijk. Tot ons Nederland inkomen komen te keren. Hoe is ons arm Nederland niet verheven geweest boven volk? Dat het in de jaren 15, 1600 geheel en al onderdrukt te gaan onder de Romeinse heerschappij. Maar hoeveel wonderen heeft de Heere dan ook niet aan Nederland willen betonen? Op welk een wonderlijke wijze heeft God strijders willen schenken om dat arme Nederland uit die Roomsche heerschappij te komen verlossen, dat het daar weer uit bevrijd zou mogen worden en hoe heeft de en hier zijn kerk in Nederland niet wel doen bloeien dat op de ganse aardbodem niet zoveel volk was als hier in Nederland in het Nederland dat land. Dat heeft de Heeren zo rijkelijk willen bezoeken, dat er zoveel begenadigden en mochten verkeren. En daarom, omdat Nederland zo uit de diepten is opgehaald en het tijd gehad heeft dat ze bij de rechte waarheid mochten verkeren, niet met de waarmee meekwamen te gaan, dat de rechte vrezen des Heeren beoefend worden dat de kerk hier in Nederland kwam te bloeien en te groeien, maar daaruit kwam ook vandaan dat het bewaarheid ging worden, die mij ere, die zal ik eren, want och, toen Nederland vol was met haar arme volk van God, met die arme bedelaars aan de troon der genade toen ging de Heer in Nederland verheffen boven alle landen dat Nederland meer schepen op de zee hadvarende dan alle landen oh die mij Heer die zou ik eren zei de Heer de Heer heeft zijn almacht getoond hier in Nederland wonderlijk willen werken wonderlijk willen wonen en wonderlijk willen troonen oh geliederen zien dan nu, hoe ver het nu alles afgekeerd is. Wat we met al die weldaden gedaan hebben, en hoe ver we met dat alles van de heren zijn afgekeerd dat is in geen woorden te zeggen, dat is niet uit te drukken, daarom zullen de oordelen voor ons alle Nederland ook zoveel te zwaar zijn, waar oh, we nu zo ver weg zijn, dat ze in het buitenland komen te zeggen, dat er geen volk zo goddeloos is en zo vloeken kunnen als de Nederlanders, O, oh, wat leven we dan toch in een bang land geleden? Waar is zonde van Sodom en Gomorrah. Hoofdtijd komt te vieren. Er zijn geen zonde meer. Er scheidingen, dat wordt maar dag op dag gehoord. Er wordt niet meer met God nog gebod, rekening mee gehouden. Het grootste deel van Nederland is geheel het heidendom weer teruggekeerd. Dat is Sodom en Gomorrah gelijk geworden geleden wat ik dank al het resten wat er in die steden wat daar plaatsvond wat daar afspeelde dat onze haren te bergen zouden reizen en dat we wel zeggen dat oh, hoe kun je dat niet nog langer verdragen dat dat nog niet moe worden zeg en nog tot op deze ogenblikken laat de heren dat nog en hij spaart ons nog, hij draagt ons nog en ik komt ons nog toe te roepen overal wegen zullen we keren of dat de Oordelen, nog, en, uh, nog verlenging van het oordeel zou mogen wezen want al afbedding voor het oordeel, dat is er niet meer geliefde want die zullen tot het einde toe zijn vastelijk besloten en verwoestingen wezen en als die er zijn wat de Heer vastelijk besloten heeft dat zou niet meer af te bidden wezen want dat stond aan het niet aan een Job en wie dan ook voor ons aangezegd. Maar de Heer zal zich niet meer laten verbeten, Dan komt de Heer er ook geen gebed meer voor te geven. Maar het eerdigste zou dan wezen, geliefd, Dat we nou weer een stam mochten bukken. Dat we nou weer een Ninevritische bekering mochten opvangen. Met zakken zak en oh, Hoe lang is Ninevrit ook bij die gespaard gebleven. Oh, dat heeft dat toch gezegd. Dat binnen veertig dagen zal ik Ninevriten niet doen. En hoe oh, kwamen die Ninevriten dan ook op dat woord als heren achtergeven. Hoe ver zijn wij dan onder de Ninevriten. Gezonken, Want wat is er ook niet aan ons te kosten gelijk. Oh dat is in geen woorden uit te drukken. Ach oh, dan nou zegt Abbas ook zo. Zullen te samen wandelen. Tenzij dat ze over Heer gekomen zijn. Oh als we tegen Heer en komen te gaan geliefd. Dan kunnen we nooit met de Heer komen te wandelen. Weet je wanneer Wel, we alleen met de Heer kunnen naar mij wandelen. En we onder God terecht Kom, en we eens wel met hem gemaakt, maar wat worden welk goddelijke genade. Dan kunnen we weer met de Heer wandelen. En dan zal de Heer dat betonen, ook, dat de Heer met ons zal willen gaan wandelen. Wat mijn volk zich schuldig zal kennen. Dan zal ik hem even bond komen te gedenken. Zal er leuk in het wal als hij hier roof heeft. Allah zelf tegen wil zeggen. Zo zeker als een rood in het woud. Zo zeker zal de Heer zijn oordeel koud overvoeren. Als er geen medekeren gebeuren zal. En dan staat er zo verder, zal een vogel in de strik op de aarde vallen. Als er geen strik is dan zal er toch geen vogel op de aarde vallen. Ach zo zeker ook wil aardig zeggen. Al Amos zeggen zal de Heere. De oordelen uitkomen te voeren over dat en die leeuw, die heeft gebrood, zegt Azad. En wie zal die vrezen? Over oh, opstaan, en over vermaningen, over bijzondere spraken zijn er niet al aan ons Nederland gebeurd? En waar is ons heilig vrezen? En waar is ons heilig beven? O oh, geliefde, we zijn al mensen als de duivel geworden. Want die geloven op en die sidderen nog. En wij sidderen niet meer voor de oordeel die op handen staan te komen. Oh wat het zijn we dag geworden geliefd. Daar zijn geen woorden voor. Als daar Amos die klanten zo te getuigen de Heer heeft gesproken, wie zou dan niet profiteren? Amos die wel zeggen, de en had het op zijn harten gebonden. En wie zou er dan niet profiteren? Dan was het een onmogelijkheid voor Amos Om zijn mond te houden dan zou die basten in zijn hart, Maar wie die moest die goddelijke oordelen Nog aankomen te zeggen Oh wat een bemoeien is ze dan met zulke volk, die steeds maar van de heren afkwam te keren. Want ze weten niet te doen wat de rechter te, spreekt de heren. Die in hun paleizen schatten vergaderen door geweld en verstoring. Daarom zo zijn de heren, de vijand. En dat van rondom het land, is al u starten vanuit de nederstadte waar al als het ware de zekerheid van het oordeel aankomen te zeggen dat de ze te neder zou starten als ze door zouden gaan maar al dan, dan komt het in het de weg. oh wat een wonder dat er dan onder zo'n vrouw nog ontkomen een ontkomen te verkrijgen is geliefd, Al dan, dat is nu voor een volk en een land Het grootste wonder is de nog en mag gewezen Maar oh, nu komt het er persoonlijk maar zo op aan nog hij die mel des leeuws gered te mag worden Want ook zo wel zegt de zo zijn de uren Gelijk als een hadder te schenkelen Als een stukje van het oor uit de slille mals red oh, Hadden wij zouden zijn lief dat is nu onmogelijk. Wie kan, kan nu twee schenkelen uit een maal redden. Dat is eigenlijk een onmogelijke zin. Maar nogthans. Zullen we door de horen gered worden. En zo gaat het nu ook voor ons egelijk geliefde. Dat we als een oorlaatje uit die muil des leeuws gered komen te worden. Door een wonder God, oh, wat is het een wonder. Dat er nog enkele geretselen worden. En dat zal ook nog doorgaan, geliefde, tot aan de volleinding der wereld. Hoe is dat nu mogelijk? Dat er nog een alle volk dat het zo zwaar en zo diep verzondigd heeft. Want het werd we allemaal, geliefde. Er hoeft geen eenzicht eruit te, uit te sluiten. Want we leven verloren reeds van het uur. Van onze ontvangenis af. En van onze geboorte af aan. Dan kunnen we van onszelf niet anders van wat afkeren en niet anders dan zonder op zonder woord komen te brengen, maar dat er dan nogthans een volk gered kan worden uit die maal van die leeuw. Weet je waar dat eigenlijk vandaan komt gelieten? Dat komt vanuit de eeuwigheid vandaan, vanuit de diepte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dat er nog een volk zalig kan worden, dat er daar al over verloren zonder. Onderhandeld geworden is door de drie goddelijke personen. Oh, dat die dierbare vader, die heeft een volk willen verkiezen. Oh, en die heeft dat volk. En ze de liefde zoon over willen geven, ze de liefde schoot zo willen schenken, om landen om afkeerders te kunnen redden, uit die mij van die leeuw, en die heeft die lieve geest die heeft het op zich genomen, om wat ware bezaligheid. Hun zijn uitverkoren en uit te gaan voeren. O, dat wonder, dat er nog een mogelijkheid is. Waar we dus gezegd het wonder van, te, van gered te kunnen worden. En voor, wie, en voor wie dat nu een wonder gaat worden. O, geliefde, dat u die dierbare borg dat geweldig op zich genomen heeft. Om te kunnen verlossen. Om als die grote herder alle herder. Om te willen trekken, Om te zo'n daar uit die mijl te lossen. Dat is dan niet te pellen geliefde. Dat is niet te meten. O geliefde die liefde die daarin uitkomt. Daar, is de, o, daar ligt uiteindelijk de oorzaak. Dat we nog gered kunnen worden. Dat er nog een mogelijkheid is om behouden te worden. Maar ook geliefde hem nu gered te worden dan moeten we nog allemaal met ons zelf in hun keren dan kunnen we het licht plecht zo eenvoudig de was werk is, zo eenvoudig om nu gered te moeten worden dan moeten we eerst radeloos wezen dan moeten we eerst radeloos wezen want anders dan is, is er geen plek om ooit gered te worden liefde. daarom komt het er maar zo op aan dat we onszelf leren kennen persoonlijk wie en wat we willen zijn omdat we onszelf leren kennen in die grote nood en dood waarin we zijn verkeerende daarom hebben we het allemaal hetzelfde van orde dat heb ik van orde hebben We hebben allemaal van orde dat onze ogen geopend komen te worden we hebben alle persoonlijk die levend maken de daad gods van orde dat we levend gemaakt komen te worden van dood levend die grote omkeur Oh, geliefden, het is wel een eenzijdig Godswerk. Wat alleen de heren in de ziel uitkomt te werken. Maar altijd, altijd in gedachten. Dat er geen de wedergeboten is. Want als de heren de ziel komt te werken. Dan is de ziel bij. En dan weet de ziel vanaf. we zijn in het begin halver beweten. Als de andere gelieven. Maar nogthans. Dan zullen ze toch alle weten. De omkeren. Ze zullen er allen niet van kennen. Van die droefheid naar God. En ze zullen er ook allen iets van kennen. Dat er ogen geopend zijn Wat we kunnen we nog lezen Van dat boekje van Potapel Ik weet niet of we het van lezen geliefden Dat is een diaboboekje Dat die, een van drie jaar Die werden de ogen naar geopend. Dat hij op zijn schoolbanken kwam te zetten. En hij kwam te roepen Verloren, verloren, verloren Oh dat is niet de vrucht ...van de goddelijke levendmaking... ...en als ik dat leren kennen... ...zullen we allemaal verder verleden. Ga worden En als we voor zulke ga, Gaat het alleen het grootste wonder worden Dat er nog een radder is Want de zulke die leren Dezelfde kennen Als wel gelukken we doen We hebben gezonder Want wie goed leren, is worden Het andere mensen niet Weet je hoe de zulke Als de ogen open te worden Zichzelf leren kennen Als op de verlachte De vals geworpen liggen in de walgelijkheid en de schoonheid, dat niemand medelijden met komt Hij komt. O, oh, die worden oprecht de reddeloze en de ellendige toestand gewaar, waar ze in zijn verkeerde. O, oh, daarom is het zo nodig de diepe nood te ze niet ben er alweer over de oude dan willen we diepe nood kennen, want dan willen we er, er iets van verstaan, dat het woord je helm komt maar dan zullen we er ook iets van bestaan, dat het woord je helmmooi komt te dan wordt we Ten eerste dat het hem zal al daar we verloren zullen gaan Maar dan worden onze ogen erop verlopen Dan hebben we overbrekend dat geluk van dat volk Komen te zien en dat is dan uitsprekelijk En kan de ziel, die kan zijn ziel, die kan geen rest meer vinden Om op dat geluk deelachtig te maken Maar we weten niet om aan te komen Ach geliefd als het, het onze ogen geopend Dan gaan we de afgrond zien daar was Johan al komen, bleek Black stappen naar de open hal maar wel aan de rand van de afsluiting, nee, van maar we zien het niet. Maar als is nu al onze open. wordt, dan komt de ziel. Die komen te zien. Waar de land verkeren. En zulke. Die krijgen nu behoefte aan redding. En voor de zulke. Daar gaat het alleen een groot wonder worden. Dat er nog een redding is. Want de zulke. Komt er moeten niet, niet te trekken. Te voeren. Met smeken en met geween. De zulke. Dat worden de waren roepen het waarde waarde karmers uit de diepte van de landen oh dat is nu de geliefde waar God in komt te werken als Gods geest begint door die de geest dan kan de zin niet meer bekeerd worden te horen, dat heb je zoveel bekeerde mensen, maar hoe ze eruit gekomen zijn, dan mogen je niet vragen want ze zijn dan ooit recht onbekeerd geweest maar de heren hebben vervolgens alles die we weten niet of grote nood en dood nog zullen worden Die een keer recht kan dat ze onbekeerd zijn en dan kan iedereen kan er dan bekeerd worden maar zo'n zondag als dat ze zelf zijn, die kan niet bekeerd worden oh, dat is het vooraf gesnigd, dus nee. want zoveel zonder is we zelf vader, zoveel hebben anderen niet weet je waarom? omdat de zonde zonde gaat worden en dat is groot groot gaat worden in de zee dan leren ze er iets van kennen tegen alle hoogst. De heilige, de heilige, de heilige is tijd voor de om die Gods te hebben, halleluja, kennen, want daaruit vandaan halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, en daaruit halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, behoefte geboren halleluja, de halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, die halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, geboren halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, weten wel halleluja, halleluja, die kunnen halleluja, halleluja, niet halleluja, al oh, de wind die blaast waar je naar wil, gehoord was en geluid, maar je ge weet niet van waar het komt, en je weet niet van waar die ene raad. al en zo is een niet die uit God geboren is die lopen als een raadsel over de wereld ze weten wel dat het geluid anders geworden is in mijn leven geluid als dat het voorheen was maar nachtaan nachtaan ze weten ze niet wat er gaande is, oh wat kan ze ook een ziel, dan tussen? Hoop en vrees over de wereld komen te gaan. Als de wereld niet behoorde, dan zal die zeker in de land ook Als God geen verborgen ondersteuning kan, dus kijken. Oh, de radiation, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, als ze zeggen het, wat is dat een goede tijpje, ze kunnen er niks van houden, wat van wat is, maar nacht wat hebben ze daar van achteren bezien want dan zijn die veel houden menenveldige ondersteuningen. en verkeuriging want die houdt ze wat staan en dan kunnen ze dat zelf niet bekijken en moeten ze zelf mannen, wat denken dat de land nou in de zwarte duister is uitgebrust zoals dat ze in de wanhoogte ik zal er komen, maar wel gerieven de heren die de niet van de zelken die weten niet geen weg te behouden is en als we nu een einde gaat komen en als het, al het dan eens gebeuren maar door de trouwen van het gevangenis dat ze mag zien dat er nog een weg is oh dat er nog een zaligmaker is oh die moet alleen door die dierbare geest wat die aangewezen geliefd, en oh, als we niet weten dat er een zaligmaker is, hoe kunnen we er dan een uitgaan, die komt een ziel dat is een oude gang van het leven eerst begeren naar een zaak te maken omdat hij naar die zaak zou gaan smeken en dat hij die zaak zou gaan hadden om die te maken we krijgen maar dan we de begeerlijkheid van die zaak niet zien geliefde hoe zullen we het dan maar gaan begeren dan hebben we geen behoefte aan, hebben we zijn blind van z'n hemels wegen en zo komt er weer in alles het aan al weten zo'n heerig te maken, dat er een zalig maken is, als het een ogenblikje geopend wordt dat God die mens heeft willen worden, oh wat een adem toch voor de ziel, dat is ook zo'n The bewonderlijk man safe God die mens heeft willen worden, oh dat hij de hemel, de hemel heeft willen verlaten, en zijn And natuur aan willen nemen, en dat vrijwillig om in die menselijke natuur te kunnen gaan en te kunnen gaan sterven oh ze zult daar een ogenblikje een en een druk van ontvangt dan staat ze verstand met hem niet en dan krijgt hij een ogenblikje ook zouden dan voor z'n dan ook nog raden wezen zou z'n zo dan ook nog gemak te kunnen worden o geliefde als dat geen gehoopt en geluim, geluim, te z'n zelf maken dat er nog vrijstaat is al oh, die doodslagers in het oude testament die wist dat hij een doodslager was en dan komt het me wel op aan we moeten ook eerst achtergebracht worden dat een doodslager zijn maar dan moet er gewoon bekend gemaakt worden dat er een vrijstaat is van zullen we niet naar die vrijstaat komen te vliegen want dat weten we niet waar we naartoe moeten vliegen maar als die vrijstaat en is zijn eh, aangewezen wordt die wet, die blijft die zomaar vervloeken, die blijft die zomaar verdullen, oh dat doet dus heel uit te wijven, want al in die vrijstaat behouderen te mogen verkrijgen oh geliefde hoe meer nu die starten en de rechtigheid en die zullen niet worden. oh door die ontdekkende genade, hoe meer dat schuld nu komt te drukken en gewaar komt te worden dat ze nu niets meer hebben om te betalen niet meer, die bloot van de achterop komt te gaan, oh, als ze graag komen te worden, oh, als ze die te behouden, dan zullen ze in die maal van, de, van die vorige duisternis. want dat is de vorige duisternis. skeriefde die maal, is, dan zullen ze daar nog even slanderen komen te raken, Al de zulke, die jij ja, nu ruikken, ageren, en kloaden onder deur, to <laughs> We dus schijnen mijn bar, die krijgen nu een bar van noorden, die worden radeloos. Oh, de heer, die komt zo adderlijk voor ieder wel dat de kampen laatster maken in niet zo. Die komt dus zo zo, als ze onze als schuld ontdekken, als die wij maar niet anders de vliegen, waar wordt er alleen schuld? Wij hebben van eigen gerechtigheid, de zonde voor God zijn geworden. Ja, zelfs met zijn bedden, met al zijn beste werken. Ja, iedereen had toch die, die komt te doen, wel het allerlei maar eigen komt te maken. alle zo'n kind die komt te hebben, moet overwinnen, die leert er dan iets van kennen we twee te samen wandelen tenzij dat ze over gekomen zijn we zijn er net aan, we zullen onder de heren maar beter gerieten dan komen ze met de heren over hier. en dan zou de heren ze ook nu aan de komen te laten want dan komt die die dier als dat recht gods gaat trekken in dus, de zullen liefde dat recht want God kan van zijn, van zijn recht niet af, maar een ware levend gemaakt, zielige liefde, die loopt niet anders. Dan wil hij rechter wel behouden worden van het eerbied gesproken. Dan zou die, al weet hij niet hoe die behouden kan worden, al weet hij niet hoe die dooden gods opgeluisterd moeten worden, van dan achteraf zou die liefde verloren gaan. O, oh, als dan die dierbare borgen in de ziel zich komt te openbaren, en zij hem afhuren kennen. Als die durven opluisterden, die werd oh wat als ze dan een rode blikje in die diepte van de eeuwigheid ingeleid komen te worden, dat die dagen met zijn hart het borg geworden, om toch op te maken dat hij nu de ganse werk met op zich genomen, oh, heeft. dat wat zoeken, dan zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, ja, de liefde, ja, gepast, dat kan niet, Maar dan moeten we wel geheel en alle rampzalvig zijn. In onszelf hebben we al onszelf al zo leren kennen. Of we nu nooit zo leren kennen. Dan zal die zelf maken ook nooit rechtse zijn waarde gaan krijgen. En dan zullen we die enige gerechtigheid nooit recht van nodig krijgen. O dan is het zo nodig dat we onszelf bekend gemaakt hebben komen te worden bij Adam de woordkant, of dat die dierbare, maar bij de voortdure vlotteraf voor het heerlijk lief, voor het en de mannen het voor onze zon, maar want dan hebben we geen schuldgevoel, maar koud op na ontvangen en genade gelieven. Oh, dan is het ook, wat moeten wij met Jezus doen? Hoe vaak is het ook bij dat volk, dat ze geen gedaante, nog heerlijkheid aan hem komen te zien, maar anders die ontdekken genade, maar door, maar blijven gaan. En dagelijk. we dagelijks, dat we moeten worden, een grote speeldenaar, Dan gaat die we persoon dagelijks, naar de en Mochten we dan dagelijks, over die dagelijks, dat we dagelijks, dat we dagelijks, dat we dagelijks, dat we dagelijks, dat we dagelijks, dat we dagelijks, die, van die koning Mochten we dagelijks, Die we dagelijks, dat we dagelijks, we dagelijks, dat hem te dat we dagelijks, naar hem te mogen die honger en en dorsten Naar de gerechtigheid oh, dat honger en in dat dorsten Daar spreekt hij Zelfzalig geliefde Want die zullen Verzaligd worden oh, Omdat honger en in dat dorsten Wel ligt ook een zoetigheid En wellicht een in begeerlijkheid En wat de ganse wereld Die geven kan, wel licht in boven Natuurlijkheid en maar dat kunnen we Van onszelf niet maken Dat is de ganderlijk en wij daarom komt ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik ik heb het gehoord, ik dat er zonder de wereld nu weg komt te nemen. al die dierbare koning, alle koningen. Dat ze troepen al wat aan. En is, dat is goudsbegeven. Als, als we hen leren kennen. Als die tussentreden. Als die voorspraak. O oh, voor een heen mogen schuld. Wat is het groot geliefde. Al oh, een heen schuld hebben in de natuur. En er komt een van die komt te spreken, dat hij voor wil spreken, en zo is het nu al oh, bij de ziel. als die bar, als je die bar, maar mag leren kennen, als die voor spreken, oh, dan hebben ze ook hoop, dat die ook voor hen de zonde zou betalen, al komen ze de vrij spreken, ik mag de mensen, maar laat dan zo, oh, wat ligt het dan toch zoet, wat ligt het dan zalig in de ziel. oh, wat een liefde, wat een dan van hem niet geproef, niet een of over was Die zijn er wel van, ja. Je ziet er maar je ziet er wel van, dat die geen hielp die de bij die andere het in de die te die die die en de rij bedient je magerheid overliefde oh, om die verzoener te mogen Die enige naam, buiten die enige naam, dan is er voor niemand in en de zaligheid te verkrijgen. Daarom komt het voor de vader van de paard om hem te mogen herkennen. Die alleen ons verlassen kan als een oorlog in I die maal des En daar hebben we gezegd tweede die gered te houden, maar voordat we daar doorgaan, laten we onze eerste bekende vingen van Psalm 22 en daar van het 11 vers. Van de, duif, van de vos, van de was de duisternis verkeerde. En die zichzelf hebben leren kennen. Als ze ooit gered zullen worden, dan zal het wezen als, er uit, als, of, als een onze uit die maal des leeuws. De die zulke. Die zichzelf en zo hebben leren kennen. Die Gods kennis hebben maar geleren ontvangen Die door de trekkende liefde des vaders gekomen zijn tot de zoon, dat de zoon is en van de zoon, die komt toch de getuige, die tot mij komt, die zal ik geen zin uitwerpen, oh die als een verlorene tot hem komt, nog komt Christus zich te in te verklaren en in te openbaren, die gaan zulpeloos tot hem komen te vliegen, maar nu moeten de zulken nog door de zoon naar de vader gebracht worden, om dan voor de vader zonder vlak en wimpel gesteld te worden, want al in de openbaring geliefde, dan ligt het wel ruim, en dan kan soms ziel wel denken dat die al gered is, dan kan het alles zo vlak liggen, maar Oh, wat kunnen er dan andere tijden overheen komen te gaan? Dat hij weer geheel en reddeloos over de wereld komt te gaan want met alles hoe ver of die ook al ontdekt is aan zichzelf maar nog is hij nog op zijn eigen gronden blijven staan hij is er nog in die eerste oude stam daar zit hij nog op vast en dan moet hij nog afgehouden worden dan moet hij zichzelf nog heel wat radeloze leren kennen maar nou, alle zoete openbaringen oh die openbaringen die zijn zoet geliefde want dan zien we de zaligheid dat die daarin ligt in die enige zalig maken. en als Christus in de ziel openbaart dan brengt hij alles mee dan mag ze zo geloven dat ze gezalig zullen worden geliefde ja want in het geloven wel geen ongeloof en ik niet het twijfel en het ongeloof dat zet wel in de zon daar maar niet in het geloven daarom is die barren maar aanwezig, maar weet als die men in de ziel is, dan hebben ze geen gebrek, dan kunnen ze niet treuren want hoe kunnen nu de als kinderen treuren, zij de zou zo, aan zo de bruidegom van bij hen is, dan kunnen ze niet treuren dan zouden ze de echte bruide van niet hebben als ze dan ook komen te treuren maar als de bruidegom van hen zou geweken zijn, dan zullen ze vasten, en dan zullen ze komen te treuren oh, de zolke die met alles steeds ongelukkig dan over de wereld komen te gaan. Oh, dan kan die borg zich zo komen te trekken en de zoen. Oh, dat ze zeggen moeten, zou dit wel geweest zijn? Waar willen ze er iets van verstaan dat ze alles te dopen... ...die de discipelen naar Jezus kwam te sturen? Of het wel was die, die gekomen zou, die ze wel wat of dat ze nog een ander verwachten want in de openbaar dan is er geen twijfel aan want dan zeggen ze deze is de Christus de Zoon van God, oh dat is zeker maar oh als er dan donkere tijden weer hem komen te gaan dan zou dat denken ze bij dezelfde, zou het de ware wees zijn als die borgen zich weer zo terugkomt te trekken en ze meer en meer aan de boze bestaan op dek gaan worden, oh dat ze Leren, meer en meer van leren moeten ik weet waar gewoon. en dat is daar waar de troon der satans is oh dat ze dreigen als een weg moeten een leren gaan leren kan. het is een weg tegen het vlees en bloed en geleden het is een onbegrijpelijke weg om met een geopend en met de waar, maar weer een verloren zondag voor God te worden zoveel van hem genoten en dan alweer geheel schuldig en ellendig over de wereld komen te lopen al de zulke, de zulke die zo ellendig onder de schuld en onder de zonde weer gebogen komen te lopen daar gaat dat bloed nu onmisbaar voor. worden daar gaat het een onhoudbare zaak voor worden. wat die worden nu gewaar met alles wat er gepasseerd is dat ze niet buiten dat bloed kunnen, want dat wordt is bij was alleen het bloed van Jezus Christus God Zoon dat reinigt van alle zonde. oh het is alles maar voor beleving van buigenwieden maar wat gaat als welke ziel dan ellendig over de wereld de Satan die komt hem te veroordelen en hij denkt nou dat de Satan af voor eeuwig meegevoerd de zijn worden. zijn eigen consentie dat komt te veroordelen en God eist een God dat het beeld weer terug want we zijn Gods beeld verloren en hij eist God naar zijn rechtvaardigheid en God en een beeld weer terug. En dat hebben we niet. Oh, en dat de ziel dat gewaar dat hij nu niks heeft om te betalen. Oh, dat hij helemaal als een hulpeloze op de wereld komt te staan. Dat hij alleen maar door hem gered kan worden. Oh, de zulke die leren er iets van verstaan. Geleel en oud ontkleed geworden te worden. Maar met alles wat er gepasseerd is. Dat ze nog van noorden hebben om met eigen bewustheid vrij eigen te leven. Uit die melden satans gered te worden. Want die gaan al reddeloos over de wereld. Weet niet hoe het ooit nog terecht zou komen. Maar al geliefde als de geheel ontkleed komen te worden, want de Heer... die komt zo te ontdekken... tot aan de fundamenten toe... dan blijft hij geen een vezeltje... Meer over. en als ze dan... verwaardigd mogen worden... om onder God te maken... dan maken ze de onder God bukken, met een toevallend... recht, dan komen ze voor God... terecht, maar met een afsnijdend... recht, dan komen ze... onder God terecht, dan hebben ze... niks meer te zeggen... Dan, moeten ze, dan zouden ze wel met het bloed wel anders schrijven dat het eeuwig rechtvaardig was als ze voor eeuwig weggedaan moeten worden en nog dan de andere zijde dat gemes, dat onhoudbare gemis, wat het ergste is om God te moeten messen geleden oh, de die gaan over en landigste ter wereld maar als de Heer dan en van de onderhandelingen en de afhandelingen komt te treden. Waar de ziel afgesneden komt te worden. Oh, dan mag die ook geluid worden. Dat die Christus ingelijfd mag wordt. Dan mag die gewaar worden. Wie zijn schuld overkomt te nemen. En wie die zonde nu komt te werpen. In die zee van eeuwige vergeten. En wie aan die vrij komt te spreken. naar de vader. En vrij komt te spreken van schuld en straf. Dat die zonde en zijn Jacob in in overtredingen meer is in zijn Israël en dat hij nooit meer op hen toren nog schelde zal oh wat even wonder als een arm verloren doemeling die niet anders heeft dan een hemel oogeskuld en die hij niet anders gedacht heeft en daar nog met alles voor eeuwig om de weg te moeten zinken als die dan verrekt mag worden en die liefde gods die al verstand te boven mag proeven en smaken en als die dan met bewustheid aan de weet komen dat Christen, dat hij Christus ten eigendom geworden is het eigendom van die dierbare bloedbreide was waar ik niet buiten kon houden maar waar hij nooit aan kon komen maar als die dan met armen was dus geloofd een oude dierbaarste Babela, magadhelzen, o zal de bewondering, Oh, dat zal voor de eeuwigheid bewaard blijven, wat dat in zou houden in de eeuwigheid, Want het zijn hier maar voorproefjes, ach oh jullie de zulke ziel die maar niet be met bewustheid weten, dat die niet meer van zichzelf is, dat die niet meer, wat de eerste zonde van de kategorie komt te vertellen, dat die niet meer van mijn van oh, een verdoemelijke eigen maar dat ik mijn maak maak Jezus Christus eigen Dat het eigendom van die dier dat is het enige, de hele de troost die mag u roepen. ik leef man niet meer maar Christus leeft, me leef mij oh die mag die getuigen De is dan geen verdomme is dus meer voor de heren die in Christus Jezus die niet naar het vlees wandelen maar naar de geest want de verdomme is, is weggenomen de zonde is dus er tussenuit Apelieden. de zonde, de zonde dat is nu de grootste oorzaak van alle ellende. er staan in die vrij spraak de zonde, mag er een ogenblikje tussenuit wezen, want dan komt de bar ze blanke rij voor de vader voor te dat de vader geen vlak of rempel aan komt te zien, dat heeft ze nooit zonde gedaan dan ligt het in de dadelijkheid vlak in de ziel, o zalige verwondering, zouden ze wel willen blijven geleden, maar op de Pijl die ligt weer verder het is hier het land der rust niet, het is hier meest zo genoten en zo weer weggesloten en hoe meer er volk er nu van heeft, maar ze ervaren, hoe warmer gaan ze in de zalen worden want ze moeten van de iets leven, en het is dan eens een wonder als ze wel eens moet je maar ontvangen, als de Heer dat ze zalig in de geloven we ze weer een beoefening komen te brengen, want ook met alle weldadige liefde met de ziel, daar zijn ze ook niet mee geholpen want weet je waar ze mee geholpen zijn als die lieve koning het is weer een ogenblikje blikje waar doet zijn in de ziel, als het geloven weer een ogenblikje blikje bij vernieuwing een beoefening mag wezen, want dan is het weer een ogenblikje blikje waar en dan mag het ook in de dadelijkheid weer overnemen dat het waar is want als de heren in de ziel overkomt dan komt je ziel altijd terug te leiden zoveel ver als die hem geleid heeft want de heren is het licht en hij is geen duisteren. Als hij overkomt, dan kunnen we ook zien hoe ver hij de ziel geleid is. Ach, geliefde, mochten we daar allen maar kennis aan mogen leren krijgen in het leven. Om uit die te genade, door die grote redder, nog redder mag worden. Die nog wacht om genade te zijn. O, oh, wat zijn we dan toch ellendig geliefden? Daar zijn we nu allemaal vijanden van. Om ons te laten zaligen. Daar vechten we tegen. Daar spatten we tegen. Maar oh, als door die goddelijke overwinnende genade. Het mag gebeuren. Dat die geheel overwonnen komt er. Dan is er geen zoete plaatsje. Als om zich te maken. laten zaligen. Ach geliefde mochten we dan zo. Tot onszelf in komen te keren. Hoe het met ons persoonlijk staat. Over wij gaan reizen naar die grote eeuwigheid. Hebben we ook al leren kennen dat we reddeloos liggen. Hebben we al leren kennen dat we die macht van de was, de duisternis besloten liggen. oh O, daar komt het voor een ieder zo op aan dat we dat leren kennen want als we daar geen kennis aan krijgen dan zou er ook nooit geen behoefte wezen om eruit verlost te worden daarom is het zo nodig die wedergeboorte dat onze ogen geopend worden om onze ellende te zien om die enige zaligmaker van orde te maken krijgen en over de geliefde meide in die zaligmaker, daar is zo onuitsprekelijk veel in te verkrijgen, daar is zo volheid alle genade doen. Dat is die fontein Die opspringen zou Tot in het eeuwige leven O, oh, wat zal dat dan wezen Die ja, hier uit genade Gered mag worden Omdat strak Als ze hier de pelgeren staf Sneer zullen naar weleggen Als ze hier door het moeitevolle leven Door die woestijn reis heen gegaan zijn Als ze hier Gods raad Uitgediend zullen hebben O, oh, dat straks voor eeuwig verzadigd te maken wordt, uit God verweld te maken wordt in die oceaan eeuwig verzwallen te mogen wezen. Nooit meer dezelfde troeven zien Niet meer dezelfde troeven bedoelen Oh nee, dan hebben ze die eigen eerder niet meer bij Dan zijn ze dan voor eeuwig van verlost, van alle zonde. En dan zal er ook nooit geen scheiding meer wezen Dan zullen het geen uurtjes meer van korte duurtjes wezen Maar dan zal het aan één aan schakeling wezen Eeuwig met God vervuld. En dat dat eeuwige wonder, wat ze dansen zullen de dat God blij met zijn werk. En de kerk blij met God. En dat voor eeuwig aan. we oh, heren. nog hebt het nog wederom geschonken. Nog een enkel woord hebben we maar gespreken. We hebben onze ellendige dwaas nog weer doorgehouden. En daarvoor ik groot en naam, de voorlocht en O, oh, we hebben dat niet heren maar u zegt u die verdende die dankende hoge priester die alleen de ware erkentelijkheid de ware dankbaarheid kunt geven want u kunt alleen die verslagenheid die verbrokenheid des zwaar spelken. of oh vond dat dan ook oh, lieve koning en de genadelijke verzoening over al het onze door uw dierbaar alle de bloed naar ach oh, zo uw woord dan ook nog wel eens zegenen Hij het nog aan veel ratten tot de roem van uw lieve naam gedenk uw arme wolk zoveel als het nog onder ons mag wezen bemoedig ze verkwek ze doe ze naar uw hongeren doe ze naar uw dorsten om met de voortdurendheid maar niet buiten u te kunnen houden om door u vervuld te maken, worden maakt dan zo over ons alle tezamen Braan ons zijn waar we verwacht worden, om Jezus wel alleen aan. Onze slot van zij van salem en negen tegen van het zesde vers.